verbonden. Een hoorspel geschreven door Lucille Fletcher en vertaald door Jesse van der Harst. Regie Heromera. Nog steeds. Inlichtingen. Jevrouw, ik probeer nu al drie kwartier Murray Hill 80098 op te bellen. Maar dat nummer is al door in gesprek. Ik begrijp gewoon niet hoe het zo lang in gesprek kan zijn. Wilt u het even voor me proberen? Ik begrijp niet hoe dat nummer op deze tijd van de avond zo lang in gesprek kan zijn. Het is het kantoor van mijn man, ziet u. Hij wilde vanavond overwerken. En ik ben alleen thuis. Ik voel me de hele dag al zo nerveus. En mijn gezondheid laat toch al zoveel te wensen over. Ik zal Murray Hill 80098 even voor u bellen, mevrouw. Hallo. Hallo. Mag ik meneer Stevenson even spreken? Hallo. Hallo dan. Hallo. Ben jij George? Ja. Met wie spreek ik? Met welk nummer ben ik verbonden? Ja, ja, de acteur van onze chef. Ja. Oh, is alles oké? Okay? De chef zegt dat de kust veilig is vanavond. Waar ben jij nu? In de telefooncel. Mooi zo. Je kent het adres? Ja, ik, ik, weet, ik weet waar ik wezen moet. Om elf uur gaat de particuliere nachtwaker naar Zakkenstriet om een biertje te drinken. Ja, juist. Zorg ervoor dat alle lichten beneden uit zijn, hè. Er mag vanaf de straat maar één licht te zien zijn. Oké, okay, begrepen. Om kwart over elven komt er een staatstrein over de brug, is het niet? Ja. ja, die trein maakt een geweldig lawaai. Net wat we moeten hebben voor het vervallige raam openstaat Dus ze mocht gaan gillen. Oude hemel. Gesnapt. Hallo, met, met, met wie spreek ik toch? Doe het verdukt. Met welk nummer? Onze chef wil dat ze zo gauw mogelijk uit de leiding is. Gebruik je een mes? Ja, dat maakt geen leven. En als het gebeurd is, moet ik haar ringen, armbanden. En de juwelen die in het schrijfbureau liggen, meepikken is het niet. Ja, dat klopt. De chef wil dat het een gewone roofoverval lijkt. Word begrepen, net een gewone roofoverval dus. Oh, oh. Wat vreselijk. Oh, wat vreselijk. Inlichtingen. Juffrouw. Ik was net in gesprek, maar opeens kwam er een ander nummer doorheen. Dat spijt me, mevrouw. Welk nummer had u gebeld? De, ik, ik had Murray Hill 80098 gebeld, maar ik kreeg een ander nummer. Er schijnt iets, iets, iets niet in orde te zijn met de lijn. Maar goed, ik kreeg tenminste een heel ander nummer. En ik, ik hoorde iets vreselijks. Iets over moord. Mevrouw, u, u moet direct nagaan welk nummer dat geweest is. Direct, verstaat u? Wat zegt u, mevrouw? Ik versta u Ik weet dat, dat ik verkeerd verbonden was en ik niets met dat gesprek te maken had natuurlijk. Maar die twee chaos waren misdadigers. Ze maakten een afspraak om iemand te gaan vermoorden. De een of andere arme weerloze vrouw die, die helemaal alleen is in een huis dicht bij een brug. En, en dat moeten we verhinderen, dat, dat moet, begrijpt u. Welk nummer had u nog weer willen hebben? U hebt me met een verkeerd nummer verbonden. We moeten onmiddellijk te weten komen welk nummer dat was. Ja, mevrouw, maar... Waarom wilt u me toch niet begrijpen? Luister... Het was natuurlijk een kleine fout van u, van uw vinger. Dat kan de beste overkomen. Ik vroeg u me te verbinden met Murray Hill 80098. U draaide dat nummer. Maar toen vergist u zich even en daardoor verbond u me met dat andere nummer. En toen hoorde ik die twee scharken. Ja, die wisten natuurlijk niet dat ik meeluisterde. Nou, nou, ik kan me niet voorstellen dat u, u niet diezelfde fout nog eens zou kunnen maken. U zou toch kunnen proberen Murray-80098 op te bellen, op dezelfde nonchalante manier als, als u even. murray heel 80098 mevrouw. Een ogenblik, ik zal het nog eens proberen. Dank u wel, juffrouw. Oh. Het nummer is in gesprek, mevrouw. Juffrouw! Ja, mevrouw. U hebt helemaal niet geprobeerd dat verkeerde nummer te ontdekken breedvoerig uitgelegd waarom dat noodzakelijk was alles wat u gedaan hebt is het door mij opgegeven nummer te draaien maar ik wens, ik gebied u dat nummer op te sporen het is mijn plicht en het is uw plicht net zo goed om die gevaarlijke schurken te beletten die moord te plegen en als u dat weigert ik dan... u met de chef van ons kantoor verbinden mevrouw graag chef inlichtingen wat kan ik voor u doen meneer Verzoek u een nummer op te sporen. Een telefoonnummer. En wel onmiddellijk. Ik weet niet waar of door wie dat gesprek gehouden is. Maar het is absoluut dringend noodzakelijk dat het opgespoord wordt. Het ging over een moord. Een afschuwelijke, koelbloedige moord. Op een arme, weerloze vrouw. Vanavond nog om kwart over elf. Zo. Kunt u dat nummer achterhalen? Kunt u die misdadigers laten opsporen? Dat hangt er vanaf, af en voor. Waarvan hangt dat af? Dat hangt af van het feit of dat gesprek nu nog bezig is. Als dat zo is, kunnen wij het waarschijnlijk door onze technische dienst aan het opsporen. Maar als de verbinding al verbroken is, gaat dat niet meer. Als de verbinding al verbroken is, wat, wat bedoelt u? Wel, als het gesprek beëindigd is. Ja, ja, dat, dat zal zeker beëindigd zijn. Dat is zeker vijf minuten geleden. Dat lijkt me niet het soort mensen dat lang van stof is. Nu, ik kan het in elk geval proberen of ik iets bereiken kan. Hoe is uw naam, nou, mevrouw? Mevrouw Stevenson. Mevrouw Albert Stevenson. Uw nummer? Plaza 42295. Maar als u op die manier uw tijd staat te verbeuzelen. Waarom wilt u dat wij dat nummer van het gesprek opsporen? Maar dat is toch vanzelfsprekend? Het is toch gewoon mijn plicht dat daar iets, iets tegen gedaan wordt. Die mannen zijn moordenaars, gevaarlijke misdadigers die vanavond tegen half twaalf die vrouw gaan vermoorden. Ik dacht dat de politie dat moest weten. Hebt u de politie al gebeld? Nee, ik was het van plan, maar ik heb er nog geen gelegenheid voor gehad tot nog toe. Uh, ja, mevrouw Stevens, en ik weet niet of wij dat onderzoek alleen maar op uw beweringen als particulier persoon kunnen instellen. Ik vrees dat we daar van officiële zijde opdracht voor moeten krijgen. Wat? Goede hemel! Wou u zeggen dat ik geen voorgenomen moord kan rapporteren zonder in al die die ambtenaarij van te raken? Zo eenvoudig krankzinnig! Nou ja, ja, goed. Dan zal ik de politie al bellen. Bespottelijk gewoon. Politiebureau, wijk 45, brigadier Duffy. U spreekt met mevrouw Albert Stevenson. North Guttenplace Place 53, ik ben u op om u kennis te geven van een moord. Wat zegt u? Dat wil zeggen, die moord is op het ogenblik nog niet gepleegd. Ik heb zo even het plan daartoe gehoord, doordat ik met een verkeerd nummer verbonden werd en zodoende alles kon horen. Nou heb ik geprobeerd er zelf achter te komen waar dat gesprek vandaan gevoerd werd. Maar die lui van het telefoonkantoor zijn zo hopeloos stom dat het me niet gelukt is. slotte is de politie de enige instantie die in zo'n geval iets doen kan. Ja, gaat u verder mevrouw? Het ging beslist over een moord. Ik heb alles duidelijk verstaan. Twee boeven spraken via de telefoon met elkaar af dat ze vanavond om ongeveer kwart over elf een vrouw zouden gaan vermoorden. Een vrouw die in een huis dicht bij een brug woont. Ja. Nou, die vrouw heeft een particuliere nachtwaker die om die tijd een glas bier op de Second Avenue gaat drinken. En dan was er nog een, uh, een derde man bij betrokken. De chef noemde ze hem. En die betaalde ze om die arme vrouw te vermoorden. En ze moesten haar ringen en armbanden afnemen en een mes gebruiken. Ik ben er vreselijk overstuur van, dat begrijpt u wel. En ik heb toch al zo'n zwakke gezondheid. Ik ben het leed, ziet u. Ja, juist, ja, juist. Ja. Laat was dat ongeveer, mevrouw, dat u dat hoorde. Ja, nou, kleine tien minuten geleden. Ha, oh, u gaat er dus iets tegen doen? U hebt het wel begrepen. Hoe is uw naam, mevrouw, zeg? Stevenson, mevrouw. Albert Stevenson. Stevenson. En u woont? North Gatton Place 53. Dat is vlakbij een brug. De. Quinsborough Brug. We hebben een particuliere nachtwaker bij ons, in de straat. Er is Second Avenue bij ons in de buurt. Wat ja, was het nummer dat u eigenlijk had willen bellen? Murray Hill 80098. Maar dat was niet het nummer dat ik kreeg, en daardoor hoorde ik dat gesprek. Murray Hill 80098 is het nummer van een mans kantoor. Mijn man wilde vanavond overwerken en ik probeerde hem te bereiken om hem te vragen of hij direct naar huis wil komen. Ik ben niet erg goed, ziet u. Ik moet het bed houden en mijn hulp heeft daar vrije avond. En ik heb er geen hekel aan om alleen thuis te zijn. Hoewel mijn man zegt dat ik volkomen veilig ben, dat ik de telefoon maar vlak bij mijn bed heb staan. Ja, we zullen proberen of we van de telefoondienst gedaan kunnen krijgen dat ze dat verkeerde nummer voor opsporen. Maar die lui van het telefoonkantoor zeggen ze dat, dat dat nummer niet kunnen opsporen als dat gesprek van die twee keren al afgelopen is. Dat heb ik ze al gevraagd. Ah, oh, dat hebt u dus al gevraagd. Ik voor mij vind dat u veel doortastender behoorde te zijn dan enkel maar naar dat nummer te vragen. Wat voor nut heeft het als ze het opsporen als die keren al klaar zijn met hun gesprek? In de tijd dat het eindelijk gevonden is, kunnen ze die moord al lang gepleegd hebben. Maakt u zich nou niet ongerust, we zullen er werk van maken. Ik vind dat die zaak grondig onderzocht moet worden. Hele stad door. Ik woon bij een brug. Dicht bij de second avenue. Ik zou me heel veel gerust te voelen als er direct een wagen van de politie hier in deze buurt kwam patrouilleren. Mevrouw, waarom denkt u dat die nooit uitgerekend bij u in de buurt zal worden gepleegd? Oh, al die dingen bij elkaar. Second avenue, brug, nachtwaker, is allemaal wel erg toevallig is De second avenue, mevrouw, is een heel, heel erg lange straat. Huh? En weet u hoeveel bruggen er in New York zijn? Alleen al in de binnenstad. Brooklyn, Staten Island, Queens en de Bronx nog niet eens meegerekend. Hoe weet u dat ze niet bijvoorbeeld een huis in Staten Island op het oog hebben... waar ook een kleine second avenue in de buurt is... waar u misschien nog nooit van gehoord hebt? Huh? En hoe weet u dat ze niet over een heel andere stad dan New York gaan? Maar het gesprek werd toch hier in New York gevoerd? Wie zegt me dat u geen intercommunaal gesprek hebt afgeluisterd, hè? Telefoons zijn rare dingen, hoor. Kom maar we kijken u dus van deze kant. Gesteld dat u dat gesprek nou eens niet had afgeluisterd, gesteld dat u man op de gewone wijze aan de telefoon had gekregen, zou dat dan voor die moordafspraak ook maar enig verschillig maken? Nee, natuurlijk niet. Nee. Maar het is... Zo onmenselijk, zoiets vreeds? Er worden een heleboel moorden hier in New York gepleegd, mevrouw. Als we daar een eind aan zouden kunnen maken, dan zouden we dat natuurlijk doen. Maar een aanwijzing zoals die van u is... zo vaag, zo weinigzeggend... dat het voor ons eigenlijk ja, zo goed als geen aanwijzing is. Ja, ja, goed, maar... Uh... Ja, ten, tenzij u natuurlijk gevonden reden hebt om aan te nemen... dat iemand speciaal u zou willen vermoorden. Mij? Nee. Nee, nee. Waarom zou iemand dat willen doen? Ik, ik zie nooit iemand. Ik ben dag en nacht alleen thuis. Ja, alleen Eliza, mijn hulp. Zelfs de lui man ontbijt op bed te brengen. En dan natuurlijk mijn man, Albert. Die houdt dol veel van me. Hij aanbidt me gewoon, hij vliegt voor me. Sinds ik een jaar of twaalf geleden zo ziek geworden ben is hij geen ogenblik van hun zijde geweken. Nou, dat kan ik wel zeggen. Nou, mevrouwtje, dan is er er ook helemaal geen reden om u ergens bezorgd over te maken, wel. Laat u die zaak verder maar aan ons over. Maar wat gaat u doen? Het is al zo laat. Het is al bijna elf uur. Mevrouwtje, laat u dat dan maar aan ons over. Zult u alle politiebureaus van de stad waarschuwen? En motorbrigades uitsturen? En wagens laten patrouilleren? Vooral in zulke stille, eenzame wijken als waar ik woon. Mevrouw, ik heb u al gezegd dat u die zaak verder aan ons moet overlaten. Ik heb op het ogenblik ook andere dingen te doen die direct afgehandeld moeten worden. He? Weet u daarom zo vriendelijk om de haak neer te leggen als u wilt? Oh, wat oh, is die Waarom komt Albert dan niet thuis? Wat blijft hij toch? weg juffrouw wilt u alsjeblieft Murray Hill 80098 nog eens voor me aan de lijn zien te krijgen ik krijg steeds maar het ingesprekssignaal ik begrijp niet waarom een man zo lang weg blijft ziet u Wees is in het gesprek mevrouw. Oh, God. Oh, kon, kon ik het net maar even uitkomen? Kan ik enkel maar uit door het open raam een beetje naar de straat kijken. Het vrij, hallo. Wie jij het Albert? Hallo? Hallo. Hallo. Ik met de telefoon. Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Zeg eens nou. Met wie spreek ik? Hallo? Hallo? Ah. Je oh. vroeg. Ik weet niet wat er vanavond met dat afschuwelijke toestel van me aan de hand is. Ik word er gewoon gek van. Ik heb nog nooit zo'n miserabel slechte seus meegemaakt. Begrijp goed, ik ben ziek. Ik ben bedleger. Ik mag me volstrekt niet opwinden als het zo doorgaat. Maar wat markeert er dan aan uw toestel, mevrouw? Alles. Er deugt niets van. Al zou de hele wereld... mij vermoorden, wat kan jullie het schelen? Op het ogenblik... Op het ogenblik mijn toestel maar doorbellen. O ja? Ja. Al door maar bellen... En bellen. Om de vijf seconden. En als ik door hun opneem, krijg ik geen antwoord. Ja, dat spijt me, mevrouw. Ik zal het voor u onderzoeken. Onderzoeken? Ik sta onderzoeken. Ik sta erop dat u direct nagaat wie mij voortdurend opbelt. Ik vrees dat dat onmogelijk is, mevrouw. Onmogelijk? Ja, waarom als ik vragen mag? Het uh, is een automatisch systeem, mevrouw. Uh, als iemand u probeert te bellen en dus uw nummer draait... ...bestaat er geen enkele manier om te controleren of de aansluiting al dan niet tot stand is gekomen. Zij de persoon die u probeert te bellen daarover een klacht in die bij het telefoonkantoor van zijn wijk. Mooi systeem is dat. Ik, ik moet dus maar in mijn bed blijven liggen om gemarteld te worden... elke keer als de telefoon gaat... al oh, mogen ik dingen in mijn hoofd halen. Ja, ik zal mijn best doen om het voor u te onderzoeken, mevrouw. Onderzoeken, onderzoeken, dat is alles wat jullie kunnen doen. Jullie maken me nog gangzinnig met die ambtenarij van jullie. Hallo... Hallo dan, hou op met het opbellen. Maar geen antwoord. Met wie spreek ik? Begrijpt u niet dat u me gek maakt? Met wie spreek ik? Waarom doet u dat toch, met opbellen? Hou op, hou er nou toch mee op. Hallo? Hallo? Als, als u niet ophoudt, dan zou ik de politie... Waar staat u de politie? Ja, bel maar Bel maar raak Hele andere truc Er zit wat achter Ik geef geen antwoord Ik luister toch niet Als zou je de hele nacht door blijven bellen Wat is het? Vijf minuten voor elf. Ze hebben besloten iets anders te doen. Ze weten zeker dat ik thuis ben. Ze hebben me daarnet gehoord toen ik hallo riep. Daarom hebben ze me juist opgebeld. Daarom kreeg ik geen antwoord. De politie. Ik wel de politie. Oh, oh, oh. We hebben wijk 45, maar ze zijn in gesprek. Wilt u me doorverbinden? Het nummer is in gesprek, mevrouw. Oh, dat, dat, dat kan niet. De politie kan niet in gesprek zijn. Zo'n politiebewoner heeft toch meer dan één lijn? Ja, het nummer is op het ogenblik in gesprek, mevrouw. Zal ik ze straks voor u? Als de nee, nee, ik moet de politie nu hebben. Nou, nou, direct al. Anders is het misschien te laat. U moet me iemand geven waar ik, met wie ik spreken kan. Met welk nummer wilt u dan verbonden worden? Dat weet ik niet. Er moet toch buiten de politie iets bestaan... om mensen te beschermen tegen misdadigers. Een, eh, uh, een uh, uh, detectivebureau. U kunt alle detectivebureaus in de beroep gids vinden, mevrouw. Maar dat kan ik niet. Ik weet werkelijk niet hoe. Het kan u niet schelen wat er met me gebeurt als jou. En ze me vermoorden, daar trokken ze toch niks van aan. Hou op! Hou op! ik kan niet langer aanhoren! Hallo! Wat moet die van me? Hou op met de bellenverstaatio! wel op, zeg ik! Spreek ik met Plaza 42295? Oh. Leunt u niet kwalijk, ja? U spreekt met Plaza 42295. U spreekt met de Western Mevrouw. Ik heb hier een telegram van mevrouw Albert Stevenson. Oh. Is er iemand aan wie ik de inhoud kan meedelen? Ja, ik ben mevrouw Stevenson. Ah, de inhoud luidt als volgt: mevrouw Albert Stevenson, North Gutton Place, 53 New York. Spijt me vreselijk lieveling het laatste uur te vergeefs getrachtje te bereiken, maar telefoon steeds in gesprek. Vertrek vanavond 11 uur naar Boston, dringende zaken. Een ben morgenmiddag terug. Wens je het allerbeste. Ondertekend, Albert. Nee, nee toch? Dat is alles mevrouw, Wens u een afschrift ontvangen? Nee, nee dank u. Goed mevrouw, Goedenavond. Goedenavond. Nee, nee, ik geloof het niet. Zoiets zou Albert het niet doen. Zeker niet als hij wist dat ik helemaal alleen in huis ben. Wat Natuurlijk. Dat dan dan dan dan dan dan het kantoor. Muriel 8098... Hoe, hoe kan je. Maar. Ik kan vannacht niet alleen blijven. Dat kan ik niet. Als er niemand komt, worden, ik krankzinnig. Het kan me niet schelen wat Albert zegt. Of wat het kost. Ik ben ziek. Ik heb het dus recht op een. Inlichtingen. Ik zou graag het nummer van het Hensley-ziekenhuis. Van het Hensley-ziekenhuis, zegt u? Weet u het adres van het ziekenhuis? Nee. Het is ergens in de buurt van de zeventigste straat. Het is een klein particulier ziekenhuis. Hensley, Hensley! Een ogenblik, mevrouw. Oh, zet u er een beetje spoed achter. Hoe laat is het precies? De juiste tijd kunt u informeren op Meridian 71212. Oh, wat een rondje aan toe! Het nummer van het Hensley ziekenhuis is Butterfield 70105, mevrouw. 70105. Wat wenst u? Verbindt u mij met de verpleegstersafdeling. Welke van onze verpleegsters wens u te spreken? Verbindt u mij direct met die afdeling. Ik moet een gediplomeerde verpleegster hebben en nu dadelijk voor vannacht. Ah, juist. En voor wat voor een soort ziektegeval, mevrouw? N uh, nervositeit. Ik, ik, ik ben ontzettend nerveus. Ik moet gekalmeerd worden. Ik heb gezelschap nodig, ziet u. Mijn man is in staat uit en ik, u ik ben... Door u door ons ziekenhuis aanbevolen, mevrouw? Uh, nee, u. Maar... Ik zie niet in waarom al dat gevraagd nodig is. Ik, ik heb twee jaar geleden als patiënt in uw ziekenhuis gelegen voor mijn blinde darm. Trouwens, ik zal toch wel betalen voor die verpleegster? Ja, dat begrijp ik mevrouw. Maar ziet u, we hebben een groot tekort aan personeel. Gediplomeerde verpleegsters zijn op het ogenblik heel moeilijk te krijgen. En onze geneesheer directeur heeft ons opgedragen alleen verpleegsters naar particulieren te sturen... als de behandelende arts dat absoluut noodzakelijk acht. Maar dit is absoluut noodzakelijk! Ik ben ziek, ik ben bedlegerig. het ik ben erg overstuurd. een totaal overstuur. Ik ben helemaal alleen thuis, ik kan mijn bed niet uit, ik kan niet lopen. Ik, ik heb vanavond toevallig een telefoongesprek gehoord, waar ik, waar ik zo vreselijk van geschrokken ben. Het ging over een vrouw die, die vanavond nog vermoord zou worden. En Als er niet direct iemand naar me toe komt, dan word ik nog krankst in heel veel angst. Ah, juist, nou ik zal hem met Miss Phillips over spreken. Wanneer denkt u dat Miss Phillips terugkomt? Nou, dat zou ik u niet kunnen zeggen, mevrouw. Ze is om elf uur hier vandaan gegaan om te gaan supperen. Elf uur? Het is toch nog geen elf uur? Oh, God, is mijn klok blijven even stilstaan. Oh, hoe laat is het? Het is precies kwijt over elf, mevrouw. Oh. Wat was dat? Wat bedoelt u? Die klik. In de telefoon, alsof iemand door van ons tweede toestel beneden had opgenomen. Ik heb er niets van gehoord mevrouw, u had het zo. veel. Maar even... ik heb het wel gehoord, heel duidelijk. Hé, hey, hij zit moet in huis, beneden, in de keuken en ze luisteren op het ogenblik naar wat ik tegen u zeg. Ik telefoneer niet meer. Ik wil niet dat ze me horen. Ik zal, ik zal doodstil zijn. Dan denken ze misschien. Als ik nou niet iemand te hoop roep, dan ben ik zo nog beneden. zijn ze tijd meer aan. Oh, toe. Toe, gauw. Gauw. Toe. Tired of. Ik ben neergelegd door een van twee toestellen. Oh, hij komt te trap Oké, de politie. de politie. Uh, zeker, een ogenblik. Oh, alstublieft. Wat moet u? Ben ik verkeerd verbonden? U hebt geluisterd naar Verkeerd Verbonden. Een hoorspel geschreven door Lucille Fletcher en vertaald door JC van der Horst. De rolverdeling was als volgt. Mevrouw Stevenson, Elisabeth Versluis. Telefoniste, Joke van den Berg. Eerste man, Joop van der Donk. George, Niek Engelsman. Brigadier Duffy, Ab Apspoel. Chef van de telefoondienst, Frans Kokshoorn. Employee van de Western Union Telegraafmaatschappij, Robert Eek. Receptioniste van het Henschley Ziekenhuis, Beth Westerduin. Technische Realisatie, Leon Dubois en Gerrit Viering. Regie, Hero Muller.